Dilke Teerstra met het NOS-journaal. Een van de twee piloten van het toestel van Germanwings... dat neerstortte in Frankrijk, was tijdens de crash niet in de cockpit. Een onderzoeker zegt tegen de New York Times... dat op de opnames uit de cockpit te horen is dat de piloot op de deur bondst. Volgens de anonieme onderzoeker kwam er geen antwoord. Later is te horen dat de piloot probeert de deur in te trappen...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 Sporenraannemer Volker Rail heeft extra mensen ingezet om de klus te klaren. In totaal werken honderden mensen aan de reparatie. Saoedi-Arabië heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op posities van de Houthi-rebellen in Jemen. Onder meer doelen in de hoofdstad Sanaa werden onder vuur genomen. Daarbij vielen tientallen doden en gewonden. De Saoedi's krijgen steun van negen andere landen, waaronder de verschillende golfstaten. Doet rebellen noemen de aanvallen een oorlogsverklaring. De jemenitische president Hadi is gisteren gevlucht uit de stad Aden. Het is onduidelijk waar hij nu is. De speurtocht naar de Nederlandse toerist Ken Bogers, die in Nieuw-Zeeland wordt vermist... zal binnen afzienbare tijd worden afgeschaald. De politie heeft het hele gebied uitgekampt en nog altijd geen spoor van de Brabander gevonden. De afgelopen dag kwamen vier speurteams het gebied uit. Inmiddels is het avond in Nieuw-Zeeland. Een marineschip werd ingezet om de kust en verschillende grotten te onderzoeken. Het weer nog. Eerst vrij koud, een kans op nevel of mist. Verder vanochtend eerst zon, later vanuit het westen regen. Er staat vrij veel wind en het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdeed. Verkeersabdeed.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 GFM in 2015 al 25 jaar. Live. GGFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. En zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. We zijn er weer. En we doen vandaag 21 maart 2015. En we gaan... Uh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 nu even wel. Ja, nu even wel. Ja, ik moest even denken. Ja. Maar, uh... ja. en daarna komt uh, Marianne Rebel en uh, die praat over de opening kinderkunstlijn. Dat is volgende week. Vrijdag. En um, ik heb begrepen dat Stefan van der Pol niet komt. Nee, nee, dat is niet gelukt. Dan gaan we het even hebben over het weekend. Uh, van nee, ik de. heb het uh, jij daar heel veel uh, Nou, een klein, een klein beetje toe, weet hè? ik er wel ja, vanaf. Het is toch wel heel belangrijk volgend weekend. Uh. Dan, het is een heel druk. Uh, ja, dan tillen wij het uur uh, uh, eroverheen en dan gaan we het hebben over het afschieten van de dan met, ja. waar nogal een en ander over te zeggen is en geweest is. En daar praten we over met de burgemeester, meneer Meijer en Bram van Lierde, Partij van de Dieren Noord-Holland.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 Toch even kwijt. Ja, ja, ja. Gooit maar in. Uh, Nu even niet. Ja. En nu even wel. Ja, nou ja. Die -twee, st Twee stukken. Eén uh, stuk is al gespeeld. het ander stuk is uh, uh, nu. Wanneer is, wordt dit stuk gespeeld? Volgende week vrijdag. Ga een beetje dichterbij zitten. Volgende week vrijdag. Ja. De 27 e Ja. Op het museumpodium. Dus Jawel. En dan gaat het over.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 dames dat zo goed kunnen. Onder. Maar hebben ze al een jaar op gewacht? Ja, oh, oh, oh. <laughs> ja is allemaal dus wraak, ja. ja, ja. En vrouwen kunnen natuurlijk op zich heel gemeen zijn, heel filijn. En, en, en Ik doen, ga daar geen uitspraak over zijn doen, Fred. Ja, ja? ja, ze zijn heel gemeen. Oh. En, en, maar ook naar elkaar toe. Oh, Oké. Okay. Dus het is echt, het, is een, het zit ontzettend veel humor in. Er zit heel veel scherpte in... Um, ja, Filein. Ik denk ook wel naar waarheid ook. Ik vind ja, dat, ja, dat het ook nou wel waarheid, gebeurt, ja. ook, hè? In ja, net zoals het mannenstuk, mannenstuk, he? mannenstuk. zijn echt die vriendschappen om elkaar. Ja. We alles dan toch wel vertellen. Ja. En de vrouwen zijn toch heel scherper met elkaar. Ja. En uh, dat, daar maakt het juist zo mooi in. Was toen ook, ja, in toen, oktober, november speelden we het Museum Podem, uh, niet En toen was iedereen gewoon het vervolg. En nou, nu wordt het vervolg ja. gespeeld. Ja. En het is ja. prachtig. Ja. Ja. ja, mede daardoor, omdat ze graag wilden dat wij het ook kwamen. Toen hebben toen gezegd: nou, uh, ja, dit gaan is, we uh, door. Ja, en Fred, speel jij er dan ook in mee, in dit, dit stuk? Nee, is dit alleen uh, luid de, de vrouwen, hè? Ja, he? de ja. vrouwen. Dus okay. uh, we, gaan met, we gaan wel toeren. Ja. Nou, nu even niet oh. en nu even wel. We spelen het wel apart. Maar het is het mooiste als we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 tot afkraken zelfs. Ja. Is, is het zo dat je dit nu ook moet inleiden uh, volgende week uh, vrijdag? Want je kunt natuurlijk niet plots beginnen. Want het zit ja, dat, kan wel. Ja, kan, ja, het dat kan wel. ja, dat kan wel, ja. Je kunt die stukken echt helemaal onafhankelijk van elkaar spelen. Want ja. Ja. Uh, ik ben dus van Avontuur En uh, Avontuur is gestart in uh, 2009. Hebben wij deze voorstelling voor het eerst gespeeld. Als borrelvoorstelling. Ja, dan dus, is het gekoppeld. Ja. Nee, nee, nee, nee, toen speelden we hem echt alleen. Okay. Nu even wel. Ja, okay. Als borrelvoorstelling hebben we hem toen gespeeld in het rozen. Stokhuis in Haarlem, het Oosterstok Ontvingen we de mensen om vijf uur met een borrelletje. Een, een, een, borreltje. een borrel. en Met een drankje. Ja, vandaar de borrelvoorstelling. Vandaar de borrel. Ja. En dan, daarna kregen ze dan dus de voorstelling. En daarna de mogelijkheid om te eten. Of om gewoon lekker je eigen gang te gaan. Ja, en het is dan ook niet zo'n lange voorstelling. Nee, het is nee. een uur. Oh, een uur Het is een uur ja, ongeveer. Het is een uur. Ja, okay. maar daarom is Maar dames, als je ook nu even niet en nu even wel. Dan is het te doen ook. Twee okay. uur. Maar de meeste werd gegoocheld ja. met een lunch of zoiets. Weet je? Maar, ja, het is maar het is start in, van in Bellevue.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 Nu uh, heb ik even naar je te kijken. Ja. En op het moment dat jij begon over de vrouwenvoorstelling... Uh, hoor ik je buik. zeggen, ja, ze zijn echt zo gemeen... en ze zijn echt zo wantrouwig en ze oh, zijn gosh. echt zo wrak. Is dat nou, zo? Vrouwen kunnen heel gemeen zijn. Mannen zijn wat dat betreft denk ik veel opener... en meer Ja, maar zeker en meer als ze horen dat, dat die een verhouding heeft gehad, ja. denk ik. ik. Ja, maar, maar vrouwen kunnen ook heel leuk tegen elkaar en zeggen... van, god, het ziet er goed uit. Ja, terwijl ze er helemaal niet aan Dat Heeft u gedaan? Ja. ja, ja. En mannen mannen menen, doen dat niet. Ja, mannen, nee. ja. nee, ja. mannen zien het vaak niet. Die nee. zien dan niet dat je naar de kapper bent geweest. Oh nee. <laughs> de vrouwen zien dat wel van elkaar. Kijk, het ziet er niet uit en zeggen van het ziet er goed uit. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is dus dat is echt gemeen. Ik ga beter ja. zeggen wat ziet er niet uit, Fred vandaag. Ja, ik kan beter eerlijk zijn. Ja, maar ik Absoluut. denk dat met de mannen veel vriendschap ook veel hechter is. De mannen zijn dan. Ja, mannen maar dan dan dan anders. Ja, ja, anders. Het Er wordt daar weer getwijfeld. Ja, Vrouwen kunnen ook ik. een hele hechte vriendschap hebben, maar anders. Anders. Ja. Maar ja, mannen zijn ook trouw. Die ja. blijven ook vrienden van vroeger. Dat blijven ze ook altijd bezoeken. Maar nu hoeven ze niet weken bij elkaar. Nee. Het gaat gewoon Klopt. verder. Ja. ja. ja het is, maar het is het, is even, het prachtig geschreven, Marië ja. Goos. Ja, het is ja, zo ja. actueel eigenlijk. Dit. Zij schrijft schrijf, schrijf. voor, voor al jouw uh, stukken. Nee, nee of hoor. Dit nee. Is de, dit, ik ben in 2000. Wij zijn. Jij bent 2009, maar had je het over? Avontuur is 2009. En wij zijn samen begonnen met Marië Goos in uh, 2005, 2005, 2006. God, nou ja. Ja, dat was al eerder. Dat was ja. een, een andere. Voor de andere ja, Maar we hebben het wel zo uh, Ja, Ik denk dat dat ja. in 2005, 2006 is. Geweest. Maar dit stuk kan ook over een jaar nog gespeeld worden. Want ja, dat het blijft, blijft het filijn ja. erin zitten. Ja, en, uh, ja. Want het oh, komt ook helemaal niet act wel actuele dingen, maar het blijft actueel uh, vreemd Het onderwerp, gaan, onderwerp blijft, ja. Ja. Ja. Ja. Um, Vrijdag is dat de 27e. Ja. Ja. Uh, jullie beginnen om 8 uur. Uh, ja, toch? Ja acht, acht uur, ja, ja, acht uur. Ja, acht, acht uur, uur. Ja, acht ja acht uur. uur. 10 euro entree, entree volgens entree, mij, entree, met een koffie en een drankje. Ko koffie en drankje. Ja, dat ja, ja. ja. Is het handig om te reserveren? Verwachten jullie, uh, gezien de eerste... Uh, uh, was het druk? Ja, het is, was uh, druk, Het hè? Ja, het is reserveren is uh, gewenst. Dus even bellen naar het museum, het museum? en daar dan reserveren ja. voor... Uh,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 Maar in elkaar verweven. Dat is weer een heel, heel ander soort stuk. Maar het is wel actueel toch? Ja, het ja, is 70 Het is 70 jaar na dato. Ja. Dat is ja. nou, je gaat ook inderdaad ja. weer ja. richting uh, ja. bevrijdingsdag. 5 mei ja. en zo. Ja. En dan worden ja. het meestal dat soort stukken weer ja. actueel. Nee, ja. ja, het ja. wordt wel het hele jaar nu gedaan. Omdat nu ja? 70 ja. jaar na dato is het. zachtje je jaar met, uh, met je eerste uh, uh, wereldoorlog. Ja. Met 100 ja. jaar. Met in België. heb ja. je Het hele jaar je wordt er toch ja. aandacht oh, ja. aan besteed. En dat wordt nu ook 70 jaar. Het hele jaar wordt ook... Zie je dat in de theaters in Nederland dat daar...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 Oh ja, dat ziet zo. Dat is ook goed ook. Dat ja, er dan ja. over gepraat worden. Je moet ja, het uh, over Het is praten. ook altijd binnen de kamers die... gebleven en, uh, ja, en maar ze praten ze praten er ook niet over Ze en ze, wild, ze durfden niet ze konden maar ze en ook onmacht ze konden het vaak ook niet. Ze waren bang voor hun eigen gevoelens. Ja. Hmm. ja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 Met hun handen bewegen. Ja, ja, ja. Jij ja, ja, ja, ja, ja, ziet alles. Maar dat is ook weer een van mijn tijd. het is ook heel, heel fijn dat het museum podium ook ons de ja, geeft. En ja, dat ja, het is dan museum. En nou, ik wou het even algemeen over het museumpodium. Want uh, ik heb het idee dat het wel goed gaat. Het, het, ook, ook de muziekstukken dan. De niet muziekstukken, alleen, alleen Maar het gaat echt goed. Ja, maar ik echt, denk ook dat dat komt door die vrijdagavond. Hè? Vrijdagavond. Begrepen, ja. betere keuze, beter sommige midden. Uh, ja, het ja? is veel toch beter. En we hebben alleen de tranen. Gaan we dan op plaats van vrijdag naar een donderdag? Oké. ook zitten met een beetje. Maar het is ook met de bloemencorso. Daar waren we. Dan in oh ja, dat is ook nog een weekend. Weekend. Ja, het is weekend. Dus dan doen we donderdag de tranen. Want dan krijgt dat de volle aandacht. Want ja. anders is toch iedereen bezig. Ja, dan hang je en, ja. En, uh, Maar die vrijdagavond is uniek. Vond het, en het is, en het je is moet lekker. korte, kleine, niet zo lange, te ja. stukken. Ja. Een uur, weet je wel, ja. anderhalf uur. Ja, gezellig ja. dat je het kan zien. En, en dan, afloop gewoon gezellig met elkaar een drankje doen. Een drankje ja. doen. een leuke avond uit. En, en, en wat ook zo leuk is. Want een heleboel mensen die nou, vaste uh, kijkers of die komen kijken. Die zien elke maand een andere tentoonstelling. Museum. En is en oh, ja. Ja, ja. ja, dat is bijzonder. Dat, dat is bijzonder. En, en, en ook leuk. En de ruimte is leuk. De ruimte is sowieso uniek. Leuk. Ja. Ik denk, als het, moet, ja, het gastenplein moet meer Reuring inkomen. Maar ja, uh, nu als zet, ja. zand voor, kan ik me misschien ik Hartstikke brengen. druk over Marja. Ga ik me jij even. Ik ga daar her, een hertenkamp maken. Nou, ja, nou, nou, misschien. Dat de parkeerplaatsen werken uit, een hertenkamp. Nou ja, ja. Over, over herten gaan we straks zeggen. Fred en Ineke, bedankt voor de uiteenzetting. We gaan het. Zeker nog over die andere voorstelling ja, heb ik wil jullie heel ja. veel plezier ja, aanstaande ja, vrijdag. Vrijdag nu even wel. Oké, het gaat lukken. Ja, Dankjewel. Dank jullie wel. Want we worden weer gecorrigeerd, de microfoon is open en dan mag je in het begin zeker niet praten. Tegenover mij zit Marjan, en een zeer goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, je moet er wel concreet. Ja, ja, ja. ja. Oh. <laughs> Wij gaan het hebben over de kinderkunstlijn, inmiddels de achtste kinderkunstlijn. Ja, inmiddels, sorry dat ik uh, corrigeer, we ja, krijgen acht jaar, acht jaar subsidie. Ja. Mm -hmm. En jullie en ik doen het eigenlijk al vijftien jaar.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 Uh, die had gezegd van nou weet je. Het is zo'n verschrikkelijk leuk vak wat jullie hebben. En kinderen vinden dat misschien eens leuk om kennis te maken met een professionele kunstenaar. Ja. Nou dat hebben we jullie en ik natuurlijk met twee handen opgepakt. En uh, nou dat was uh, op de deel toen hebben wij geschilderd met uh, in, de kinderen uit. In, in de school uit, is dat? Ja ja.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 Pardon? Je, op een paar scholen, sorry. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Want uh, uiteindelijk doen we <coughs> alle scholen van Zandvoort. Ja, ja, ja. ja. Maar dat was um, even een mindsetting, denk ik, ja, ja. van kunst. Maar het was, op was school. misschien ook wel, Marianne. Nieuw, Nieuw, maar het was misschien ja, nieuw. Dat ze kenden het misschien. Het was ook werkdruk, hè? Ja. Zij zitten met enorme werkdruk. En als ik dan, of wij, het team van KKL. Ja. Als wij um, een hele ochtend... Van 9 tot 12. En ook nog eens een keertje 2 uur theorie. Dat is toch wel een aantal uur die de leraar, lerares mist om lesstof te geven. Uit het grote programma was het geven. Juist. Dus er stonden wel een aantal stonden met hakken in in het zand. Maar. Op school wordt er ook, uh, uh, uh, uh, tekenles, tekenles, toch ook ja. geknutseld. tekenles. Nou, da daar vergis jij je dus heel ja? erg in. Of jullie, excuus. Uh, nou, ik zeker, want anders vraag ik het niet. Ik, nee, <laughs> ik dacht, heb zoiets van, ik nou dacht, ja, ik zou ik ook juist ook. blij zijn met ja? zoiets. Ja, maar inmiddels is dat natuurlijk een kentering. Ja. Want um, uh, gertonen zei.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 Nee.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 Ja, ik, heb, ik zie nog steeds die auto staan als ik zo ja, ga binnen. Naar geweldig ding. Geweldig. Denk.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 onderwerp schilderen we dan gezamenlijk met onze vaste crew, Trace van uh, voorheen, Mickies Emmie ja. Stobbelaar ja. uh, vergeet Aaltje. Rob, Rob Bossink niet ja. en Aaltje ja. Fink ja. en dat team is eigenlijk al jaren zo vertrouwd met dit de, de, de, gewoon blind ja. neerzetten ja. en het lukt altijd ja. dus het is om, uh, om 12 uur is het schilderij af ja, kwart voor, kwart voor nee. 12, 12 uur is het af nou dan haal ik al die schilderijen op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 Ja, dan zou je dan. Want, daar kan je iets ze, mee doen. Ze, ze, hebben ze kunnen ontzettend leuk schilderen die Ja, kieren. het is ook geweldig. Met dat circuit ook vorig jaar, nou je weet niet wat je ziet. Nee, het is gewoon zijn zinken. Trots op al die gasten. Jij zegt, uh, uh, je weet niet wat je ziet. Nou, wat ga ik zien uh, vrijdag? Dus er zijn er weer hele verrassende dingen bij. Uh, we hebben um, heel veel werkjes van kinderen die um, heel veel bolen, kennelijk.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 Hoeveelheid hoeveelheid waterglijbanen, aan schilderijen. Kinderboerderij. Ja. Of van alles. De huisjes, bijvoorbeeld. Hoe belangrijk dat is van een, een kind. Een, een, een, een van de jongens die ik begeleid heb... die uh, schilderde twee of drie huisjes. Hij wilde per... C huisjes schilderen. Twee huisjes aan elkaar. In die nee. kleuren. Waarom, lieverd? Waarom wil je dat nou? Kan je niet een, een soort uh, Curaçaose uh, look geven? <laughs> of wat dan ook. Nee, en het moest ook... nummer 21 zijn. Aha. Je, wow, er zit weer wat achter. Er zit achter. wat achter natuurlijk. Dus op een en zo zit er... elke sessie... Niet, niet voor niks, hè? Wow, ja. wat ja. zijn kinderen... En puur. Mm -hmm. so, waarom heb je nou per se dat huisje willen schilderen, schat? <tie>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 we hebben de kinderkunstlijn, dus vrijdag om twee ja. uur. Ja. Graag allemaal Feestelijk, komen, want ja. het is superfeest in de Beach Factory. Ja. En ik wil dit jaar even meegeven dat uh, Rob Bossing ons trouwen toeflaat, ja. uiteraard. Uh, die heeft um, ontwerp gemaakt ah, van de folder, de flyer. Maar we hebben inmiddels ook kaartjes. Dus als wij um, alle kinderen die dan bij ons les uh, gehad hebben... geven we ze een kaartje mee... Mm -hmm. zodat ze die kinderkunstlijn.nl beter kunnen vinden. Dus dat is Rob uh, Bosinkse verdiensten. is uh, leuk. Je haalt het aan www.kinderkunstlijn.nl. Ja. Uh, wat vind ik daar? Een uh, reportage over hoe. Uh, de hele Kinderkunstlijn tot stand gekomen is. Juist. En, en uh, ook uh, van vorig jaar, een Juist, uh, beeld. alle jaren, ja. Dus mensen kunnen gewoon terugkijken op uh, www.kinderkunstlijn.nl en daar vind je informatie en daar vind je ook uh, schilderijen. En waarschijnlijk ook uh, wat er nu tentoongesteld gaat worden. Of is dat nog een verrassing? Uh, ja, ja, je vindt die schilderijen wel. Dus ze staan want er nu al op. Rob Bossing komt elke vrijdag tijdens de sessie... alle schilderijen uh, oh. op te nemen. En die zet hij dan al op de kinderkunstlijn. Oh. Ah, dus maar oma's, ontzettend. opa's en, en zussen moeten gewoon eens een keertje gaan kijken... wat hun broers ja, uh, ja. kunstenaars uh, in en de dood maken. Want het is ja. gewoon bijzonder. Ja.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 Uh, hoop ik. En 50 opa's en oma's. Ja, ook dat hoop ik. Nou, dan zie ik je redelijk gevuld. Ja, ik um, bank. Ik vind het uh, geweldig dat het gebeurt. Ja, uh, uh, jullie team is ook goed. Ik zie iedere keer dezelfde namen. Die, ja, we zijn... Uh, die die ja, heb je ook wel. Uh, ja, dat wou ik net zeggen. Ja, en heb je die Zo niet... Zo'n jutteljul maar dan anders. Ja, <laughs> dan, heb je die niet, dan heb je een probleem. Ja, ja nee. Het dat moet dat, wel. Ja. Over dit soort uh, teams hebben we het al vaak gehad. Fantastisch, ja. ja. Uh, die zijn er natuurlijk ook volgende week.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 En als je de bankjes bekijkt in het uh, dorp. Ja. Voor het raadhuis. Ja. Dan zijn die toch wel redelijk gehavend. En hoe kan is, is dat weer. Uh, nou, nee. M mensen zijn erg slordig. Gaan erop zitten met sleutelbossen in hun zak. Ja, ja, ja. uh, dus knallen Knallen, ja. fietsen, ja. tegenaan, noem het allemaal op. Nou is er een, uh, een nieuwe lak. En die hebben we uitgeprobeerd.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 Uh, om een bankje te schilderen. Dus ook wederdienst. Uh, voor wat hoort wat. Dus dat wordt onthuld. Dank. En dat was ik even vergeten. Want het is een prachtbank weer. Met diezelfde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 Ruud Wilgers is hierin ook onze compaan bondgenoot. En die doet echt alles, alles ja. voor de kinderkunstlijn... Ja. Um.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 uh, Smiddags Mike Dana van uh, 12 uur af tot een uur of vijf, in de muziekkapel is muziek en er loopt een Dixieland uh, uh, orkestje door de Haltestraat. dus dat wordt daar een groot feest. Mensen worden ontvangen, uh, zeker door de sponsor Holland Casino met een bloemetje. Dan lopen ze door naar het watersplein. daar is de officiële finish en krijgen ze daar een medaille, ja, daar staat het staat Er staat een treintje, dat ze terug oh, kunnen naar, uh, weer, ja. naar het circuit.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 En, het is helemaal bommetje vol. Bommetje hè. vol, ja. Als alle fietsers zijn vertrokken, dan wordt het circuit klaargemaakt voor uh, de dus. Natuurlijk... Ik was gisteren trouwens dat ja. de, de, de einddeelname de, de, de, meer dan is. Boven de 13.000. 13 ja, ja. Nou zit daar uh, natuurlijk wel een, een splitsing in.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 om te zien. Dus ga daar gewoon eens kijken in ja. die Haldenstraat. Maar vergeet ook de andere straten niet, want uh, aan het eind van de Haldenstraat gaan ze omhoog. Uh, dan uh, langs het station de Verspijkstraat op. En de Verspijkstraat wordt altijd door heel, versierd, heel veel mensen he? ja. versierd. Ja. Ja. Doe dat ook dit jaar weer. Hang een vlag uit. Maak van Zandvoort uh, wat leuks. Dan uh, eindigen ze op het circuit. Nou, en als je daar dan 9.000 mensen terug ziet komen, dan is dat een uh, is, fantastisch als, als, als gezicht. Als al die mensen over het strand ziet ja, he? is het fantastisch. Ja. Um, wat ik altijd wat ze heel erg leuk vindt is de start.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 Hè. En het is zo leuk om te zien. Maar we moeten ook nog terug naar het dorp om het een en ander te bekijken. En dan is het eerst al weer terug. Ja, dat is heel snel, dat gaat heel hè? Snel. heel snel. Ja. Maar je, je ziet ze ook wegsperen, die, die, die, die, die hardlopers. Maar ja, de grote meuters zijn natuurlijk de recreanten. En die, die hebben daar heel veel plezier in. En er zijn ook diverse Zandvoortse clubjes die, die lopen. Ik weet bijvoorbeeld dat de Wethouder Bluis loopt zeker mee. En. en, en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 Zoals de organisatie ook zegt. Wij kunnen niet de circuitrund verkopen als, als motorbike. Nee, nee. En dat wordt natuurlijk in al die kringen. Want het zijn verschillende kringen. Motorbikes hebben eigen boekjes. Uh, lopers hebben eigen boekjes. Runners hebben eigen boekjes. Ja, ja. En daar moet het dan in als sportsfeest worden, En het wordt dus als een totaalpakket wordt het weggezet. Uh, ik denk dat het wel uh, de lading dekt waar ik het over gehad heb. Ja. Het enige wat ik nog graag zou zien is dat de standvoorters uh, zeker in, in, in, in de routes hun huizen een beetje opfleuren. Ja. Met, met, met vlaggetjes, of, ballonnetjes, ja. noem maar, maar op. Ja. Ja. Hang gewoon een vlag buiten dan ben je al Nederland op weg. En nogmaals op de Varspijkstraat zie ik het altijd, uh, ja, steeds meer worden. Leuk, ja. Ik zie zelfs bij de Achterhoogflat achter uh, achter een heel groot uh, laken hangen. En er staat ja. een naam op, hup hup hup ja. enzovoort. Dat is het. Sportfeest at Zandvoort. Zandvoort, oké. Okay. We gaan naar muziekje.